I It's oh so hard.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 waarin staat dat er na 2010 geen nieuwe missie in Oerhoekan mag komen. Minister Verhagen van, van Buitenlandse Zaken houdt de mogelijkheid voor een nieuwe missie open. Hij zei dat de situatie de laatste jaren is veranderd... waardoor het denken hierover niet stil mag staan. De aardbeving bij Sumatra heeft aan zeker 200 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt dat het dodental oploopt tot enkele duizenden. Veel mensen liggen nog onder het puin... en verschillende delen van West-Sumatra zijn van de buitenwereld afgesloten. Vannacht is Sumatra opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Of deze beving ook verwoestingen heeft aangericht is nog onbekend. De Belastingdienst gaat mensen met zwart geld op Curaçao aanpakken. Staatssecretaris De Jager zegt dat de Fiat bezig is met een onderzoek naar fraudepraktijken van een internationale bank op het eiland. De Belastingdienst schrijft binnenkort 100 Nederlanders aan met een rekening bij de bank. Ze moeten uitleg geven over hun vermogen. Een derde van de verpleeghuis- en ziekenhuismedewerkers vreest dat bij een brand niet iedereen veilig uit het gebouw kan komen. Dat zegt de Brandwondenstichting. Veel werknemers weten niet wat ze moeten doen als er brand uitbreekt. Ze wijten dat aan te weinig ontruimingsoefeningen. Ruim een derde van de ziekenhuizen en de zorgcentra houdt geen jaarlijkse oefening. China viert vandaag het 60-jarig bestaan van de Volksrepubliek. Op het Tiananmenplein in Peking is de grootste militaire parade in de geschiedenis van het land gehouden. S'avonds is er nog een grote vuurwerkshow. Rond de festiviteiten gelden strenge veiligheidsmaatregelen. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het Europees kampioenschap in Polen de halve finales bereikt. Nederland won in de voorlaatste poolwedstrijd met 3-0 van België. Het weer, de regen trekt in de loop van de dag weg. en Dan breekt de zon af en toe door. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht...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 Wat is het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 Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl, www.zfmzandvoort.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl See ya! modern romeo you came on cupid's wings and then you flew away you touched my face when you called my name a bird with this i am. but you left me in Try to see the good that's in me Cause I know I'm just not